de dag. Zal het vandaag ook voor DWS een stralende dag worden? DWS, club met een roemruchte Amsterdamse historie, kan vandaag op deze tweede Pinksterdag kampioen van Nederland worden. DWS speelt zelf tegen het Groningse GVAV. Als het wint is er geen kou aan de lucht dan is DWS, de grote club uit de Sparendammerbuurt. Kampioen van Nederland. Over anderhalf uur weten wij het. EPAV heeft zojuist via Nuniga de aftrap verricht. Het houdt de bal in zijn bezit. Maar onmiddellijk komt de... Botschieter, onmiddellijk komt de rechtsbuiten van DWS in bezit van de bal. Hij dreigt er mee naar binnen. Hij speelt de bal tegen de tegenstander aan. En GVF kan overnemen. GVF houdt de bal in zijn bezit via zijn rechtsbinnen. Hij speelt de bal door naar de rechtsbuiten. Mid voor ingaan. Probeert de bal af te pakken van Jos Voorhof. Maar ten koste van een vrije schop. En die vrije schop zal nu worden genomen. door Meuken, de linksbinnen van de Groningers. Zijn poging om de bal bij zijn rechtsbuiten te spelen, mislukt. Onmiddellijk zit een van de DWS'ers bijzonder goed tussen. En dan gaat via de oprukkende kant half, rechts half, gaat de bal naar voren. De bal wordt echter door een kennelijk nerveuze naar binnen gekomen, Geurtsen niet goed benut. Hij raakt de bal kwijt aan een tegenstander en de tegenstander kan weer onderscheppen en plaatst de bal Dus voor DWS, de beweging van een van de Amsterdammers mislukt. De bal gaat weer over de zijlijn, maar nu mag de jong linksback van de DWS'ers ingooien. Hij doet het goed. Hij plaatst, hij, hij plaatst de bal in elk geval naar een medestander. Maar de Groningers zitten er op dit moment nog bijzonder goed tussen. Weer een combinatie. Nu een goede combinatie via Jos Vonhoff, de bijna 29-jarige Amsterdammer. Jos Vonhoff probeert het alleen. Hij komt tussen twee tegenstanders terecht. En dat lukt niet zo goed. De Groningers nemen de bal over via een handige weer en komt hij op door naar links. Via de links binnen. Maar nu is het daar. Eh, rechts Dek e. Pijlman, die voortreffelijk ingrijpt. Hij plaatst de bal onmiddellijk naar rechts, waar nu Geurtsen staat opgesteld. Geurtsen plaatst de bal naar Temming. Van Temming gaat de bal terug naar Geurtsen. En, en tolse, een kans, te bedoelpunt! Nee, juist niet! Nog een keer ingeschoten! Twee keer ingeschoten! Twee keer ingeschoten door Max Temming. Maar beide keren heeft de doelman van de Groningers van Leeuwen bijzonder goed ingegrepen. Het enige resultaat van, van deze actie is een corner, een corner die er nu op rechts genomen wordt. Dat wordt hoog voor het doel geplaatst, maar iets te ver. Waardoor hij net niet bereikbaar is. Hij wordt opnieuw in het doel geplaatst. Maar Van Leeuwen, klare gedoe van de Groningers, krijgt resoluut in. Prachtig onderschept hij deze hoge voorzet. En hij mag nu uittrappen. Hij trapt nog verder uit dan uh, enkele minuten geleden. En het lijkt erop dat de DBS'ers toch tenslotte een tikje nerveus zijn. Ze plaatsen niet zo goed. De Groningers kunnen de bal doorlopend in hun bezit krijgen. En nu gaat het zomaar via hun uh, linksbuiten bos schieten. Een oud khcer Ze kunnen de bal bij zich houden. Jos hoe moet zich ermee enorm hard werken. En dankzij hem, dankzij hem kan uh, de uh, linksback de Jong snel oplukken. Hij blijft doorzetten. Het is in deze periode altijd duidelijk dat de jongens van EWS. De Bezielt zijn met een enorme overmacht, zij werken enorm hard en dan gaat de bal alweer naar de, de linksplede plaats opgerukte Jos Vonhoff. Jonas, Jos Vonhoff plaatst de bal door naar Hublens. Lens, komt nu in een vrij goede positie. Ja, dat is niet de dopen. nee, nee, de bal wordt na het schot van komt de bal op de grond terecht naast, nadat hij de onderkant van de, de bovenlat heeft gelaten. Geen dopen, de bal die schiet weer het veld in en GVV kan wegwerken zonder voor dit fantastische schot van Geurten. voordat die heeft de bal nu in zijn bezit gekregen, wat gaat hij hiermee doen? Twee tegenstanders zitten hem dwars en nu mag hij, dacht ik, een fijne schot nemen, juist omdat twee tegenstanders hem hinderden of gewoon zij de bal niet konden spelen fijne schot dus, die zal worden genomen door <coughs> door Burgers Burgers plaatst de bal vlak buiten het straks wat doet hij mee? Plaats de bal niet zo goed. Ze wordt onderschept. Door speelt Zoetendaal. Maar DWS heeft hem al weer terug. Nu ongeveer bij de middenlijn. plaatst de bal nu doet het niet zo goed. Hij weet niet waar je de bal naartoe moet plaatsen. En in ieder geval kan het Peters van GVT de bal bijzonder gemakkelijk onder controle krijgen. Ondanks de aanstormende weer niet. Maar nu is het burgers. Burgers heeft de bal in zijn bezit gekregen. krijgen. Probeert de bal te plaatsen. En dat lukt hem ook nog, vanaf krijg hem tenslotte, maar vanaf is iets te vragen op dit moment. GVV'ers hebben een tegenstander bij hem neergezet. DWS heeft de bal toch nog in zijn bezit. Dan gaat hij nog steeds, Burgers is het finale opgerukt, klopt het gebied. Maar zijn schot heeft geen enkele zin. Het was meer dan een voorzet bedoeld. GVV-doelman van Leeuwen mag de bal plaatsen, maar hij doet het zo slecht dat een DWS er mag ingooien. Dat doet in dit geval, Restweek André Keilman. Hij probeert eh, vanaf te bereiken, maar vanaf kan de bal niet in bezit krijgen. Maar via een andere debutjasser is dat alweer gelukt. Nu is GDV in bezit van de weer. Heel rustig bouwen ze een avel op. Ach, de jongens, die jongens hebben niets te verliezen en eigenlijk ook niets te winnen. Maar de eer is de Groningers altijd. Een zeer grote rol. Hé hey, jongens, dat kan niet daar. Ja, Rechtsluik. Rechtsweg Wering had de bal in zijn bezit. Hij wordt echter door Job de Jong, wat had aangevallen, een vrije schop dus. Maar na die vrije schop neemt Job de Jong de bal op zijn wat vuurige hoofd en speelt op korden. Geef je het eenmaal dus op rechts een korde nemen. Dat gebeurt dan door Wering. Ruim je dat de nu minuten gespeeld. Nog steeds in de stand 0-0. Eerlijk, we zijn benieuwd hoe de stand is dus in die wedstrijd. Tussen Einschede en PSV. Hart de bal uit die corner. Wat ver geplaatst. Jas Vonhoff kan hem zelfs in bezit krijgen. Jas die, die is ijverig als nooit tevoren. Hij probeert te plaatsen naar de maar dat lukt niet. Groningen zit er bijzonder goed tussen. Verdedigen zich met huid en haar. Nooit zal iemand kunnen zeggen dat GVV zijn sportieve plicht niet heeft gedaan. Speelt Zoetendaal. Is dus ze helemaal op. Niet ver genoeg, want weer is het Daan Schrijvers die kan ingrijpen. Dan Schrijvers alweer naar voren. Van voren gaat hij onmiddellijk te bal. Nou, maar stemming. Maar stemming die dribbelt even mee. Een prachtige dribbelt. Oh, oh de is kant. Niet... Ik heb me vergist. Dit was waarachtig niet. Maar dit was kutsen, kutsen op krachtige wijze de bal in bezit kreeg. Maar tenslotte werd twee tegenstanders aangevallen. En twee tegen één, dat is zelfs te veel. Maar DBS heeft het weer alweer in zijn bezit. Ik ben benieuwd niet. Wat gaan we nu mee gaan doen? Nu is het wel degelijk maar stemming. Maar stemming in plaats van bal scherp naar voren. Is dit een buitengewoon geval? Waarschijnlijk wel. Wanneer we het er in elk geval vol. En Andries van Leven is een zeer bekwame scheidsreppel. Een doodgewone uitlap, dus. Voor je GVV. Waar gaat hij? Doe maar van Doe het nog eens een keer over, jongen. Aan de bal van Van Leeuwen. Ver over de middencirkel. Naar, naar Job de Jong. Job de Jong, stoer verdedigen Wacht hem onmiddellijk. Naar Veri. Veri naar voren op. Josje, hup Josje je roepen, de mensen. Een prachtige bal naar binnen toe. Maar er is geen enkele DWS. Er. Nu is weer echt even te laat. Er komt DWS alweer. Prachtig op de zijlijn. Kijk, alleen ten koste van een vrije schop kunnen de GVVS deze aan. Hooging om aan te vallen voorkomen. Vrije schop vanaf de zijlijn. Prachtig voor de doorgeplaats. Iets te scherp op het hoofd van Mas Juist naast de doel. Dat is gewoon een doel voor van Leeuwen. U merkt het al, ik moet naast van Leeuwen veel en veel meer noemen dan die van Jan Jongroet. Het offensief van DWS is duidelijk sterker. Toch, wat zal er gebeuren? Hebben de DWS'ers nu in zelfvertrouwen gekomen? Geloven ze zelf in het feit dat ze vandaag kampioen van Nederland kunnen worden? Ik hoop het gaat probeert zijn binnen te bereiken. Hij doet het minder zuiver. In elk geval, Joop Burgers trekt in. Burgers gaat de bal naar Van uh... Scheurzen, die van de rechtsbuitenplaats helemaal naar binnen is gekomen en die links binnen stond. Maar hij kan mos Stemming niet goed bereiken. Of laten we zeggen, mos Stemming kan deze bal niet onder controle krijgen. GVV was even in de aanval. De acties van de Groningen natuur is zo kort. Dat ik hetzelfde ogenblik alweer moet zeggen. Nu is DWS alweer in bezit van de bal. Er ingooi. Via Jos Vonhoff. Jos Vonhoff. terug naar Vonhoff. Vanaf laat ik wat af. Wat ga je ermee doen Jos? Dan wordt er tegen de grond gewerkt. Vrije schop dus voor DWS. Op 15 meter van het Groningse doel. Vonhoff heeft de bal weer in zijn bezit gekregen na die jaren. De bal wordt hoog in het doel geplaatst. En nu blijft dus de doelman terug. Toch mis. Alleen raakt de bal er kwijt. Wat doet onze linksbuiten erin Een minder goede paas had hier uit balans geraakt. GVAT heeft, heeft de bal. Probeert over rechts een aanval te forceren. Maar daar zit dan toch in dit geval burgers een bijzonder goed tussen. Hij speelt het weer even terug naar zijn uit de doel gekomen. Oh, maar niet een misverstand. Goed neergegrepen. Nu is het toch alweer burgers die voortreffelijk erin grijpt. Hij plaatst de bal door naar Hublens. Hublens gaat de bal naar Weerie. En nu is kans voor Gondalf. Ja, nee! Oh, wat een kans van de kans! Op, die plaatst de bal even naar rond. En waar van Geurste bijzonder goed bij tegenkomen. Geurste kan echt echt weer niet onder controle krijgen. Hij plaatst de bal hoog naar over. Ik moet maar weer coaliseren. Dit was niet Geurste, dit was stemming. Het was Temming, die plaatst de bal te hoog over de luid. Dit was een bijzonder goede kant. Ik kom me, echt, ik kon me er echt van niet voortellen van Peurtsen. De man die in dit seizoen 26 goals heeft gemaakt. Dat hij deze bijzonder, maar worden kansen niet zou benutten. Dit was dus een stemming, maar wat geeft het, jongen? Kom op, Bos. Volgende keer weten. Dit moet wel lukken. De WS is steeds sterker in de aanval. Bij de middenzeepel. Jos heeft er al in de bezit gekregen. Plaats slecht. Maar wat geeft dat? De bal die gaat naar. ...naar Weri. alweer terug naar voren. Voor in de middenzirkel Wat ga je ermee doen Jos? Jos die probeert de bal te plaatsen... ...naar eh, rechtvallig. Naar Israël. Hij krijgt hem weer terug. En die speelt zo aan nog eventjes terug op de jong Wat gaat die jongen ermee doen? De jongen niet. Laatste bal, minder zuiver. Die komt daar terecht. In het stadsgebied waar geen enkele DBS bereikbaar is. Wel is daar het doel van de Groningers. Maar van leven hij mag alweer uittrappen. waar ga je naar het roepen Alweer naar de jong. Nee, hij plaatst de bal nu in het centrum. Van het centrum komt hij via en de tegenstander komt hij bij. Pijlman, van Pelman gaat de bal en naar voren maar naar de tegenstander toe. Weer is hij tegenstander in bezit van het weer. En nu we zien hoe dat zal gaan. Een Groningen aanval. de jong springt een meter omhoog. krijgt de bal in zijn bezit, plaatst hem even naar zijn. Eh, links buiten. En nu is hij links buiten. Bijna alweer in bezit. Ik zeg bijna, want er was op maar die bijzondere groep ingreep. Jongens, schuif toch in achter. GVV was nog steeds een avond. Nu zijn alle DVS dus op hun eigen haal. Voor even benauwd. Speelt zoet een naval. GVV speelt de bal naar zijn Kanthalf. Kan wel gaat hij naar links buiten? Komt, jongens. Ik een DWS laat dat legioen van supporters dat jullie hebben toch niet langer in verlegenheid zitten. Al deze mensen die hopen erop dat jullie vandaag kampioen van Nederland zullen worden, maar maken toch een historische voor van Amsterdam. Goed gedaan, jongbloed. Na een schot van rechts, het weer uitstekend. De vorm of zit er tussen twee mensen in. Hij zit in het nadeel, natuurlijk krijgen de GVV'ers nu. Nu is er geen overtreding begaan, de ballen in bezit. Maar daar is de rechtstreek van Amsterdam, maar dat is Hij Schrijf bijzonder stoer in. En nu eens kijken wat er aan gedaan wordt. Nu gaat de bal naar de Wering. Hij houdt de bal moeilijk, in, moeilijk binnen de lijn. Maar desalniettemin, niet Oh, wat kan je dat met een ooggrens hebben. Riri hield hem knap binnen de lijn zijlijn. En toch wordt uh, door de grens even afgevraagd. Toch moet erin gegooid worden. Jammer dat zo iets gebeuren moet. Want het was een... De mogelijkheid om een goede kans te maken. En op ditzelfde moment wordt mij onder de neus gedrukt. De stand in de wedstrijd tussen Enschede en PSV. Die stand is 1-0 voor Enschede. Dat betekent dat zelfs als, op dit, als in deze wedstrijd de DWS niet zal gelukken om te winnen. Dat DWS toch kampioens zal worden. PSV staat dus met 1-0 achter tegen Enschede. Maar dat is het niet. Iedereen hoopt dat DWS deze wedstrijd zal winnen. Ik hoop dat het helemaal leuk zal worden. Kampioen worden door een Nederlander is nooit zo leuk. Kom op, DWS. Dan gaat de bal weer naar voren. Een hoge paas. Te hoog. De bal gaat over de doellijn. De rest er resten nog ongeveer 5 of 4 minuten van de eerste helft. Nog steeds in de stand, dus 0-0. In de wedstrijd DWS tegen GVAV. Ik herhaal nog even dat de ruststand bij de wedstrijd Enschede PSV was. 1-0 voor Enschede. Koop DWS, het wordt steeds gemakkelijker voor jullie. Deze wedstrijd moet gewonnen kunnen worden, jullie overmacht is groot genoeg. Via rechts, probeer het maar. Van Geurtsen naar voren, van voren of daar? Daar ja, Geurtsen. Geurtsen is niet helemaal naar binnen opgedrongen. Raakt de bal kwijt. GVV kan even aanvallen. Even maar. Burger zit er bijzonder goed tussen. Kop de bal naar voren. Koeman doet het even. Koeman speelt terug naar zijn rechtsbek naar Patterson. Van Patterson gaat hij naar voren. Maar één. Er is geen GVV meer voor. Het is niet zo moeilijk. Schrijvers kan dat gemakkelijk onderscheppen. En nu ben ik benieuwd wat scheidsrechter van Leeuwen daarvan gaat geven. Hij geeft het reis op een vrij schot aan de Het is me niet duidelijk waarom. Aanval voor DWS, bal wordt hoog door de midden geplaatst. In dit geval door Lens. Uitstekend weer onderscheid door die voortreffelijke doemen van de Groningers, Van Leeuwen. Ook daarvoor voren, en dat is GV, GVV, gevaarlijk in aanval. Maar de man die de bal in zijn bezit had, plaatst hem over de zijlijn. De gevaar is dus geweken voor de Amsterdammers. De ws voortreffelijke doelman, Jongbloed, mag uittrappen. En daar komt dat schot van hem, rechterbeen, ongeveer ter hoogte van de middenlijn. Naar het tegenstander toe. De tegenstanders houden de bal even, Maar daar kan dan schijfers alleen de kosten van een bijschot schot ingrijpen. Dat doet het even. Bij het dag van GVV, dus op 10 meter over de middenlijn in de richting van de DWS-doel Hartiebal. die bal. Kom, jongen, wordt geplaatst naar rechtsbuiten bij Wering, Wering kwart de bal terug, kopbal daarnaast. Geen gevaar meer te duchten voor de Amsterdammers. Op weer een hout, dus voor. Nee, wie is Kom op, jongen Gaat die bal. tracht weer Wie is te bereiken? Wie kan de bal niet onder controle krijgen. Kopt hem over de zijlijn. Rechts op zijn die voortreffelijk met hem meegaat. Bent De bal over, gooit in. Aanval van GVV. Plotseling naar deze. In worden. En dat is dan een corner. GVV mag een corner nemen. En die wordt dan genomen. Door Alma, de man die op het pergier, uh, rechts binnen is bij de Groningers. Had die bal wat dus hoog voortgezet. Het schot. Terugspelbal. Jongbloed grijpt de bal. Hoog de lucht. Wachtig gedaan Jongbloed. Waar gaat de bal nu naartoe? Dat is vrij onduidelijk. Hij komt tenslotte in bezit van de GVV. Daar schrijft erin. Maar schrijf het schrijft onmiddellijk naar rechts. Van Geurzen naar Lens. Maar Lens is het bij de spel. Het dus... ...recht... met het bij spel van de GWW. Wat terug naar de door. En nu is het aan rust geworden. Maar de stand is nog steeds 0-0. Tweede helft. De reportageblog van de Vleeghoek probeert zijn verslag voor te zetten. De bal is opnieuw naar het rollen gebracht, nu door DWS. En DWS is onmiddellijk in aanval gegaan. Maar stemming die heeft het weer in zijn bezit gekregen, maar het lukt hem allemaal niet, lukt hem allemaal niet. Hij kan hem allemaal niet in het bezit houden. Kom op, jongens, kom op wit hem. Nee, ze had een schijtel. Dat mag niet wat jij doet, de jongen. Hij geeft ter hoogte van de middellijn een vrije schop. Die vrije schop die wordt dan genomen door Fransen. Die plaatsen wel beter dan de meeste DWS'ers doen vandaag. Het wordt de bal vanuit. Oh wat een NFL schot en dat is een doelpunt van GVV. Ongelooflijk uit, de, uit een bepaald slechte situatie wordt de bal daar door nu in, in doorgeschoten. En Jongbloed is totaal verrast. Dat wil zeggen dat GVV op verrassende wijze de leiding heeft genomen. Zou DWS dan vandaag toch nog geen kampioen worden? Dat DWS er niet in slaven om deze 1-0 achterstand weg te werken. Dat moet kunnen, DWS, jammer. Ja, het over hem, DWS laat er wel een corner over en die zie ik daar naar de rest buitenplaats aan de opdracht zenken. Jos die gaat kennelijk die hoogschap ook nog even nemen. Maar ik hoop met de precisie waarin deze man werkt bij de NG de Arbeitsbest, waar hij zoals u weet waarschijnlijk werkzaam is. Uh, de bal is goed genomen, maar de invallend doel van GVV onderschept de bal naar bijzonder vrij. De, ook deze in het rood geklede eh, GVV-keeper probeert de bal naar voren te plaatsen. Maar even eerst is kennelijk onstaat dan gaat de bal weer naar voren. Die gaat daar, gaat, die gaat nog naar voren en die plaatst de bal er, naar... ...naar eh, toe. Maar wie stond volgens in, naar het inzicht van de eh, van stond er bij de spel. GVV in aanval, vier rechts Koeman. Die plaatst de bal in hun ongrijde. De schrijvers die passeert de e die passeert daar heel handig naar Israël. Van Israël gaat de bal naar Job de Jong. Op één lijn, nu naar de links buitenplaats plaats. Bal wordt voorgeplaatst, maar niet goed genoeg. De Fransen, de klare gelinkte half van de GVVS eh, kan er ingrijpen. grijpen, ik word er nerveus van. DWS alweer in bezit, DWS alweer in aanval. Nu via zijn rechts uh, zijn half uh, burgers. Hublens, ongelooflijk enthousiast nu. de ene is hier die. Ach, oh, en daar gaat de keeper van GVV briljant in. Hij komt ver zijn doel uit. Hij doet het voortreffelijk. Hij weet precies waar die bal terecht te komen heeft en nu in zijn bezit. GVV zou kunnen aanvallen, waar het niet. Oh en nu krijgen we het dan. En dan bestaat u de 4-0 door de wedstrijd van de NGD PSV op het moment 3-0. Oh, en nu loopt Elfberger, amper heb ik het u verteld. Berger nu op de stand in de wedstrijd van NGD tegen BSV. De stand is daar 3-0. Dat betekent dat eh, DWS vandaag niet eens hoeft te winnen, niet eens hoeft gelijk te spelen om kampioen van Nederland te worden. Zelfs bij een Nederlaag slagen de DWS'ers erin. Maar nu DWS op zo'n vertrekkelijke wijze in een enkel achterstand heeft wegwerk... weten we zeker dat DWS vandaag beslist kampioen van Nederland zal worden. En van dat tijdstip, van dat moment af, dat heugelijk moment af, eh, zijn we nog slechts 17 minuten verwijderd. En dan wil ik er één minuut bij tellen voor het vervangen van de doelen, van GWV. Maar DWS is alweer een aanval. Ik heb nauwelijks tijd om het u allemaal te vertellen. Het gaat enorm enthousiast nu. Via vooraf probeert probeer DWS aan te vallen. En nu krijgen we een, een schot en hij heeft die over een overhoogte doel van Lens, Lens die onverwacht in de oudershoof van de doel naar een klein paasje van Voelhoff. De stand is dus geworden, 2-1 in het voordeel van DWS. Dit is voor Amsterdam een heerlijk ogenblik. Eh, Jan Jongbe, die komt er ver voor zijn doel uit, Die wandert zelfs in de middellijn, vandaar is Burgers, omhelzen. de zaak is nu bekeken. Er is geen mis meer op. DWS wordt vandaag kampioen. DWS zal volgend jaar deelnemen. Al is het nog 17 minuten te spelen aan de wedstrijd om de Europacup. Maar we kunnen ons niet voorstellen dat DWS deze tweede voorsprong verkregen naar een doelpunt van Hens. En Lens nog zal prijsgeven. Integendeel, DWS is weer een de aanval. Geurs is helemaal naar linksbuitenplaats afgeslengd. Plaats de man nu naar Lens. De Lens gaat man allemaal maar stemming en een schot en de volgende goal. een volg! Een een Nu het 2-1 was geworden, maakt Delius. 3-1. Als ik het goed gezien heb, was het nu maar stemming die eruit schoot. Bijna vierde paal. Een fantastische goal. Nu zijn alle zorgen te wel vergeten, Nu kan je doen wat je wil. Een prachtig doelpunt. Het derde en de stand is 3-1. En dan kan DWS niets meer gebeuren en terecht wordt op de tribune nu het strijd aangegeven. aangeven. DWS, DWS kampioen, kampioen. Dit zijn de heerlijke ogenblikken voor het Amsterdamteam, die zeg me maar kan wensen. En DWS die blijft alweer weer in bezit van de bal. Wat kan GVG nu nog doen tegen de en achterstand? Het is een historische stand die ik daar zie op eh, het, bord, het standenbord dat het Olympische Stadion kent achter zijn staantribunes. GVV 1 DWS3. En op dat met nog 16 minuten te spelen. Vanuit DWS. Wat een grote dag van Amsterdam. Na Rotterdam en Eindhoven. Er zal nu toch Amsterdam aanwezig zijn in de wedstrijd om de Europacup van Nederland. Er zal het hele volk weer in de gelegenheid worden gesteld om zoals vorig jaar. Nu voor de Amsterdammers een reis te organiseren naar Lissabon, voor een wedstrijd tegen Benfica, wij wachten er maar af, kom op DWS Ach wat geeft het allemaal, geef je het eerst eventjes in de aanval, Je zult het me wel vergeven dat ik u allemaal niet vertel want daar is voor de helemaal teruggekomen, om de bal op te halen, het laatste bal, naar nou, rechtsbuiten het laatste bal naar na, Veerie, na, heeft de bal nog deze is in zijn bezit en nu gaat hij naar Geurtsen. Van Geurzen weer naar rechts. Geurtsen probeert het wel in. Nee, dat kan je niet, jongen. Dat lukt je niet tegen die. Dat lukt je wel achter niet tegen Fransen. Fransen mag dan al half op zijn, maar hij is nog even actief. Trouwens, in dat opzicht kan hij vergeleken worden met Jos Voller. Maar nu gaat hij dan eh, eh, rechts buiten. Geurtsen Steven vandoor. Hij probeert de bal te plaatsen. De GVP is onder scheppen deze aanval nog even. geurt zijn helemaal naar links afgebrengd. Hij krijgt een vrije schot tegen zich. Ach, wat doen we er allemaal toe? 3-1 voor DLS, kampioens van Nederland is zeker. colossaal feest wacht ons in Amsterdam. Nu niet gaan. Nu niet rustig. Steert de bal terug. Ik mag u nu even meelaten rusten met de strijd die dat Feyenoord eens uh, groot heeft gemaakt. Geen woorden maar daar nee. We houden de er gewoon even naar de blokje. Omdat we alles kunnen de Maar een bek situatie voor hem. Kom op DWS. Fijn dat het allemaal zo gegaan is. Na een 1-0 achterstand. Een 3-1. en dat binnen 17 minuten eigenlijk. Zo bijzonder knap. Dit bewijst dat jullie de ware kampioenen van Nederland zullen worden. Al zullen zijn mag ik wel zeggen op dit moment. Al is het dan al 13 minuten te spelen. 13 minuten van ongelofelijke spanning. Geef het graag toe. Maar zolang PSV daar in Enschede met 3-0 achter staat. Kan niets jullie haar krenken. De bal is eventjes op de helft van GTV. De bal wordt naar voren geplaatst. Maar daar zit alweer een half en van is er bijzonder goed tussen. Dat is Israël in de bal wordt teruggespeeld naar voren van voren gaat hij weer naar Israël. Van Israël gaat hij weer naar Uplens, uh, Uplens die afgezwengd is weer naar voren. Vornhoff die wordt daar naar voren gebracht. Dat is kennelijk toch geen vrije schop alleen, althans het is het niet in de ogen van de scheidsrechter. Jawel, hij geeft een vrije schop. De WS mag een vrije schop nemen. Levert niets op. Tegendeel. De bal beland bij Jan Jongbloed, Doelman. En wie plaatst de bal hoog voor. Hoog in de verte, onbereikbaar voor iedereen. Ja, GTRD is in staat om de bal nog even weg te spelen. En die tapt hem over de zijlijn. De heren, willen we gaan zitten? Willen we alsjeblieft gaan zitten, heren? Flip. Willen we gaan zitten? kan ik zien. Gaan zitten, als jullie. De bal is nog steeds. Ook nadat ik even niet heb kunnen zien. Doordat de supporters al te luid werden, voor mijn raampje gingen staan. De bal is nog steeds in de bezit van DWS. Nu wel, daar gaat hij. Dan gaat hij naar via. Eerst wel. Van eerste gaat hij naar, naar Burgers. Burgers die van de middellijn is opgenomen. Burgers naar het naar Job Dion. Van Job Dion gaat hij naar de linksbuiten. Van de linksbuiten gaat hij nu naar. En wie, wie rent er één keer er toe en dan gaat Oh, dat is waar het spel jongens, dat kan niet. Dat wordt een gekke loslopen. Weer is om dat nou bij het spel? 3-1. Ongelooflijk, DWS wordt kampioen van Nederland. Laat ons juichen. Olympisch stadion wordt volgend seizoen... ...de plaats waar de wedstrijd om de Europacup zullen worden gespeeld. Klopt jongens, laat die bal niet in de bezit van GVV. Nee. Nu een ongelukkig paasje eventjes. Dat betekent dat eh, eh, links buiten weer in van GVV de bal in zijn bezit kan blijven... ...en die kan de bal passeren. En nu gaan we en die geen kans om de bal te spelen gaat er wel de bal door, prachtig komt daar Jan jong de goal uit, onderschept weer in plaats om onmiddellijk en naar Huub Rens, nog altijd ver teruggekomen. Prachtig en daar gaat het... ja, dit wordt een enorme kans voor de eerst. Daar gaat moestemming. Stemming. Nee, oh, die wordt er van de bal afgedrongen. Uit ah, gaat de bal, nee jongens, dit is geen penalty. Niet de zaak willen porteren, Dit is een beetje een nadeel. Het was trouwens in moestemming Stemming, het was zoals ik het wel heb, was het eh, Frans Geurtje, die daar eens één keer bezogen, doen, die had het plan om daar zijn... 28e doelpunt van dit seizoen te gaan maken. Mislukt hem. De jongens, niet moppen. 3-1 is mooi genoeg. Dat is is wel teruggekomen. Dat betekent dat hij op dit moment de bal in zijn bezit kan krijgen het droogte van de middenlijn. Hij probeert hem met een paasje. 4-1 is echt niet nodig. Het behoud van de 3-1 voorsprong is meer dan voldoende, jongens. Hm? Houdt het daar maar op. Dan nog even de tijd nakijken. Nog 10 minuten te spelen. 10 minuten spelen, Fransen vergeven je heeft de bal in zijn bezit. de bal terug. Stadion is in de Jubelstemming. Prachtig gedaan daar. Prachtig op André Telman die bal met zijn hoofd Die Plaatst hem onmiddellijk weer naar Hublens. Van Hublens gaat hij naar de verre naar voren gekomen. Job Jong, Job Jong, helemaal over de middenlijn in de weer Probeert de bal te plaatsen naar de voren gesprongen. Hublens. maar Hublens kan er net niet bij. De tegenstander wel. En nu mag Davies dan ingooien nadat het aan een GVV mislukt is om zijn links buiten te bereiken. Borshieden kon er net niet bij. Pijlman. Pijlman in bezit genomen. Pijlman gaat de bal naar Burgers. Van Burgers gaat hij naar Hublens. Alweer daar. Van Hublens. twee meter verder naar Jos Jos Josvonne die plaatst wel verder weg. Onmiddellijk naar Israël. Maar die bal is niet zo goed geplaatst. Dus Koeman die daar op het middenveld ingrijpt. Van Koeman gaat de bal naar Borshieden. De WJ heeft het goed ingegrepen. En via Huplens, onvermoeibare als die jongen op het ogenblik is. De Huplens plaatst de bal naar. Ik meen dat het maar stemming is. Van stemming gaat hij daarentegen naar. Nou, gewoon nog wel een prachtige diepteplaats. met iets, juist iets te scherp. Kieper vergeet ING. Mag het er dan in ieder geval zijn? Die komt er vertrouwelijk zijn goal uit. En die onderschept daar. Voordat een WJ de bal in zijn bezit kan krijgen. Minnega heeft van zijn doel met de bal in zijn bezit gekregen. Even een spel. Van nummer 9 naar nummer 8. Naar de rechtsluiterplaats. Wat ga je doen? Niets. Job de jong die grijpt in. Job de jong speelt vandaag een briljante partij. Komt de bal daar bij de linksbuiten. Linksbuiten gaat hij naar voren Nummer 10. Er wordt aangevallen in de rug. Houd de bal toch eens in bezit. zit. Niet lang. Het is daar weer Fransen die inschrijft. En nu wordt daar waarachtig. Dat is de eerste keer dat ik het zie. dat wordt Perman eh, gepasseerd door eh, Boschieter. Maar Boschieter kan de bal niet goed plaatsen dankzij de hulp die... Israël geeft aan zijn bek, Gewoon of denkt handig te zijn. WGVV is dan iets handiger, in een combinatie brengen ze de bal vrij. Fransen drukt op naar voren. Probeer de bal te plaatsen. Hij doet het vrij goed, maar nog beter. Doet Pijlman het, hij weet precies waar de bal terecht te komen en heeft de bal nu al lang vrij kunnen geven voor zijn keeper. Van zijn keeper gaat de bal naar, naar Israël. Opdrukken DWS, Zorg voor dat je niet in de verdediging komt. Een paas, een paas naar Geurtsen, Geurtsen helemaal vrij. Geurtsen kan zelfs de paas niet zo goed geven. Hij plaatst hem tegen Fransen aan, van Fransen gaat de bal naar Koeman. Koeman plaatst hem naar de rechtervleugel. Naar Alma. En nu toch eens zien of dit nou moeilijk wordt. Nee, geen sprake van. Duitschrijvers schrijft speelt de bal achterover voordat zijn tegenstander er ook maar enigszins bij kan. Hij is er nu alweer bij. De bal wordt goed daar vrijgespeeld. Gaat weer terug via... Uh, Joop Jong gaat hij naar Schevers. Van Scijvers gaat hij naar DWSB is op het handelijke spel voorkomen. Van afnof gaat hij naar Goetsen. Voornaf heeft de bal al weer in zijn bezit. Ongelooflijk wat iemand er allemaal kan presteren. En dan gaat hij naar Wery Die heeft hem al ter hoogte van het stadsgebied in zijn bezit gekregen. En een prachtige kop. Dat zonder ergens op. Nee, alle met mis. Prachtige aanval, heel rustig opgebouwd net niet goed afgewerkt, precies dat ik die, die, die lat, hoe weinig dik zal die zijn. Ik had het moeten weten, maar ik kan het u op dit ogenblik ik het niet vertellen in mijn enthousiasme. Die, bal, die lat is die er net tussen, maar de WS, die komt er weer terug. Kijk eens, enorm enorme uh, Goed achter Dit was stemming die ik proberen. Maar nu zat de keeper er goed tussen. Ik kan nog eens even voor u op de tijd geletten, het is nu nog 7 minuten te spelen. Ja, en de DWS-legioen, dat verwacht u natuurlijk al van mij. hele een schot, wacht even hier. Een schot van Vonhof net over. Maar de DWS-legioen, de drukt over de wielerbaan. Althans, dat de baan die vroeger van werd gebruikt. Nu is een DWS-baan. Dus met honderden komen ze daar die, die wielerbaan. Ze zijn allemaal te wachten op het moment dat ze het veld kunnen bestormen. Dick Bessem zal hem vandaag bijzonder goed vinden. Dat kan het hem schelen. Hij krijgt volgend jaar in zijn stadion Westen om de Europa Cup. Het is een hele dag voor de DWS. Het is het ook voor het Olympisch Stadion. Al die jongens, al die trouwe jonge volgers van DWS die, ik klop nog nooit, zweven in de steek hebben gelaten, die komen daar nu dicht bij het koudstaat en zullen ze direct zo, zo oprukken. Maar DWS is nog steeds in NAVO, de stand van 3-1 is toch wel eens maar definitief. Maar waarom zou DWS niet proberen om er 4-1 van te maken? Franse, Franse veteraan van de GWV'ers. Het hebben al zijn bezit gekregen in de plaats van nu al een rechte vleugel. GVW rukt op tot over de middenlijn. Dat hebben we nog een tijd niet gezien. Prachtig zo'n spel van die jongens toch. Ongedwongen van beide partijen nu. Zowel DWS als VVP weet waar ze aan toe zijn. GVP kan heel rustig spelen. Dat hebben ze trouwens het nou hele wedstrijd kunnen doen. en doen ze het ook. Maar DWS doet het beter. DWS is gewoon op dit moment in deze tweede helft de betere ploeg. de Paas daar cijfers. En plaats hem nooit gewoon uh, naar zijn collega. Speel naar Zuetendaal. Als het wat eh, collegialiteit is nu geworden. Och en dat, wat kan het nu ook spelen met nog vijf minuten te spelen. DWS kan niet meer van deze titel afgehouden worden. Goed gedaan schrijvers. Springt hoog op onder het scheptebal. En nu is het daar. Pijlman die de bal wegkwerkt. Nog steeds niet goed genoeg. Ja, kom dan jongens. Laat ons niet in zekere zorgen in ieder geval voor DWS dat het geen 3-2 wordt. Want dat geeft altijd een ongelofelijke spanning. Nu gaat Koeman er nog steeds door. Koeman die probeert het in zijn eentje. Een slecht schot. Jongbloed heeft er geen moeite mee. Voor de gaat de bal naar Job de Jong. Job de Jong die plaatst de bal naar het middenveld. Wat doe jij ermee, Geurze? Geurze is helemaal naar binnengekomen. Naar voor nog even een kleine kop op. Just voorhoofd die plaatst de bal. Naar rechts. Daar is het Wiery. Maar Wierie gaat de bal schuin door. Dat Huplens hij hij hij doet wat het publiek aan de vraag Plaats hem al voor het doel. Maar er is toevallig geen DWS aanwezig. Wel is daar een GVV. En de GVV die werkt inmiddels sneller. Niet snel genoeg. Want Wiery heeft de bal aanwezig. Plaats de bal nu hoog. Plaats de bal nu goed. Nee, niet goed genoeg. Hij gaat zowel over uh, mijn stemming heen. Als over een tegenstander. Maar die tegenstander die je dichterbij staat. Die kan zich gemakkelijk omdraaien. Ik kan de bal wegwerken. GVV in de aanval. GVV. Vier meuken. Amerika gaat de bal naar een tegenstander. En dit wil zeggen, nou, wat ons betreft een medestander, want DWS heeft het leer in zijn bezit. DWS gaat nu kennelijk het bal, het spel nu nog even bevriezen. Ik zie erop een zeer bescheiden zie ik er zes of zeven DWS'en bij elkaar. Wat ga jij er mee doen, jongen? Dat is uh, Israël. Israël, oh, dat hoeft dan niet, je hoeft het dan niet te drijven. Israël, die plaatst de bal royaal aan een tegenstander. En dat vindt Boschi de prachtig. Alleen burgers niet, burgers die hebben de bal weer onderschef. Van burgers gaat hij via eh, Werri en Vonhoff. Vonhoff die probeert eh, weer te bereiken, maar Vonhoff die is blijkbaar ook al bijzonder tevreden. Misschien zijn ene die laat het maar zo. Geen paas, niet de paas van de meester zoals we die normaal van hem kennen. Het is allemaal een beetje ongelukkig. En nu staan er toch twee GVV'ers bij de spel. Dat het spel. Eh, het staat er niet voor en ik kan me het voorstellen, want er was een DWS die de bal op laatste aanraakte. Maar op het moment, op het moment geschieten was het toch al bij de spel? Wat ga je nu doen? De WS moet ingooien. Hé, hey, merkwaardig. De WS goed in. Dan gaat hij naar Hüblenz. Hüblenz, die plaatst de bal. Oh, hij wilde de bal plaatsen naar Weringen, maar een tegenstander die denkt, kom, ik zal mijn handen er maar voorzetten en maakt de korrel op. Hensbal dus. En die Hensbal die zal worden genomen door die jongens die erom knokken. Wat ga je nu doen? Zo'n kort over vier, honderden DWS'ers, honderden DWS'ers die bestarmen op het andere veld en die brengen de jongens een enorme groet. zie zie ook een, een dame met blond haar in eh, het, het veld op stormen, Ze heeft bloemen in haar arm, wat zou ze, ze nu gaan doen. Het DWS naar de club. een stormachtige situatie ontdoet ze nu voor, plotseling vloten scheidschappen van Leeuwen. Op het moment dat de hands werd gemaakt door de GVV al dan gaf de bal onmiddellijk aan Jos Vonhoff. Het lijkt me toe dat Jos Vonhoff ook het meeste recht heeft om deze bal uit de wedstrijd waarmee DWS-kampioen van Nederland werd te behouden. Bravo DWS! En mogen wij dan, mensen van het Vrije Volk, die het ogenblik genieten van het schouwspel op het Vloede Veld van het Olympisch Stadion, mogen wij dan, een van de eerste zijn die jullie van harte geluk wensen. Wij van het Vrije Volk, we zijn bijzonder gelukkig dat het jullie geslaagd is om... Dit is een kampioen van Nederland te worden.